Het lichaam van Orlando Bolderwijn is inmiddels overgedragen aan zijn familie. Remco Kampert is gestopt met schrijven. Vorige week werd al duidelijk dat hij geen bijdragen meer levert voor het weekblad Elsevier. En nu maakt zijn uitgeverij de bezige bij bekend dat Kampert helemaal is gestopt. Ook met zijn werk voor de Volkskrant. Kampert is nu 88, hij is moe en oud en heeft genoeg geschreven... laat de familie weten via de bezige bij. Volgens de familie is er geen directe medische reden voor Kampert... om nu te stoppen met werken. Bij de ramp met een Russisch vrachtvliegtuig in het westen van Syrië... zijn 39 mensen om het leven gekomen. Eerder werd gesproken van 32 doden. Het toestel, een Antonov 26, zou gaan landen bij de havenstad Latakia... aan de Middellandse Zee. Vlak bij de landingsbaan stortte het neer, waarschijnlijk als gevolg van een technisch mankement. Aan boord van de Antonov waren volgens Moskou burgers en geen militairen. D66-leider Pechtold wordt de voorzitter van de nieuwe kunstcommissie van de Tweede Kamer. De commissie moet kunstwerken aankopen voor het Kamergebouw dat vanaf 2020 wordt gerenoveerd.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 ANWB Verkeersinformatie. De avondspits is bijna overal voorbij. We zien nog steeds dat probleem op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Er staat tussen knoopend Ippenburg en Zoeterwouderdorp 10 kilometer file met een half uur vertraging. Het asfalt is beschadigd. Dat heeft te maken met de vorst van de afgelopen weken. De linkerrijstrook is dicht. Dat wordt de komende nacht gerepareerd. Omrijden kan via Wassenaar over de A12 en de A44. En op de A27 van Almere naar Gorkum... staat tussen Bilthoven en het Lunette 4 km kilometer file met een half uur vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De linkerrijstrook is dicht. Bedrijfsovername, harmoniseren van arbeidsvoorwaarden en een vestiging in Parijs. Hoe zit het dan met de wet- en regelgeving? HR, payroll en tax legal doe je met SD Works. Laat je inspireren op sdworks.nl. Je Tello? Goedenavond, dat is de handige boekhoudtool voor ZZP'ers. Waarmee veel. bijvoorbeeld al je bonnetjes met één foto de met je telefoon... De de automatisch de in je administratie staan. Hé hey, hey, he, jongens, ik pak de rekening wel, Dan kan ik nooit even de zaak doen. Ja, dat, dat zei ik al. Goedenavond, welkom bij je het bureau computer, buitenland. Of tijdens je dinertje met de mobiele app. Wat jij wilt. ZZP'ers vinden boekhouden een feestje met Tello. HR, payroll en and legal doe je samen met Works.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 Poetins dagen zijn geteld. Het zijn er alleen nog best veel. Bureau Buitenland met Chris Keinen. Goedenavond, welkom bij Bureau Buitenland. Ja, Poetins dagen zijn geteld, want als hij op 18 maart, her maart herkozen wordt... en daar twijfelt eigenlijk geen zinnig mens aan... dan mag hij nog maximaal zes jaar president blijven. Dus dient de vraag zich aan naar het Rusland na Poetin. Daarover zometeen meer bij ons in de Dacia. En Hubert Smeets, voormalig correspondent in Rusland... en verbonden aan het informatieplatform Raam op Rusland, is er wel bij. En we gaan dansen in Tucson, Arizona. Allemaal tussen nu en half acht in Bureau Buitenland. Maar eerst, u hebt het vermoedelijk al gehoord in het nieuws. Noord-Korea is bereid om haar kernwapenprogramma te ontmantelen. Althans, dat zegt de Zuid-Koreaanse delegatie. die net in het noorden heeft gesproken met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Voor april is er een ontmoeting gepland tussen hem en de Zuid-Koreaanse president Moon. De gast-Korea-deskundige Remco Breuker van de Universiteit Leiden. Goedenavond, Remco. Goedenavond. Dat klinkt als een enorme omslag. Ja, nee, dat klinkt inderdaad als een enorme omslag. Dat, dat is zo. En is het dat ook? Ja, ik, ik ben daar toch wat voorzichtiger in. Noord-Korea heeft wel eens vaker dingen gezegd die later niet waar bleken te zijn of waar ze zich niet aan, aan wilden of konden houden. En in dit geval denk ik het opgeven van kernwapens dat is iets wat ik Noord-Korea niet zie doen, ben ik bang. Nee, maar um, het, wat, wat is er eigenlijk, wat weten we over die ontmoeting tussen de Zuid-Koreaanse delegatie en Kim Jong-un? Wat is er precies afgesproken? Ja, ze zijn, uh, ze zijn er twee dagen geweest. Het is een delegatie die werd geleid door de directeur van een Zuid-Koreaanse inlichtingendienst en de Nationale Veiligheidsadviseur van Zuid-Korea. Uh -huh. En ze zijn met, een, met vijf punten naar buiten gekomen, gezamenlijk opgesteld. En één daarvan was dat Noord-Korea um, zijn kernwapenprogramma zou opgeven... Mits het, zich, mits het een veiligheidsgarantie zou krijgen en zich veilig zou voelen. Ja. Is dat nieuw dat Noord-Korea dat doet? Hebben ze dat eerder voorgesteld? Nee, ze hebben tot nu toe altijd gezegd, dat, dat kunnen we niet doen. En, uh, het is te, te belangrijk voor ons, we voelen ons onveilig. En het is ook belangrijk voor de legitimatie van het regime binnenlands. Mm -hmm. Dus dit hebben ze nog niet eerder op deze manier zo uh, naar buiten toe gebracht. En waarom doen ze dat nu, denk je? Ja, er zijn denk ik twee dingen. Eén is een... Uh is het feit dat Noord-Korea de afgelopen tijd natuurlijk het nieuws heeft gedomineerd... maar ook grote successen heeft geboekt. Ze hebben de lange afstandsraketten, ze hebben de kernwapens... ze hebben goede PR overgehouden aan de Olympische Spelen. Maar het andere, en dat is denk ik waarom ze nu heel snel zo'n zo topontmoeting willen... Mm -hmm. uh, de sancties, die, gaan, die doen toch echt pijn in Noord-Korea. En het regime merkt dat enorm... Er is te weinig geld waarschijnlijk om alles soepel te laten draaien. Of in ieder geval de, de bodem van de schatkist zal in zicht zijn gekomen. Ja, uh, en heeft het ook te maken met de soort president... die ze tegenover zich hebben op ja. dit moment in Zuid-Korea? Nee, klopt, daar heb je absoluut gelijk in. Uh, president Moon en zijn adviseurs, waarvan er twee dus naar, naar Pyongyang af zijn gereisd... Dat, uh, die zijn uh, ja, uh, Pyongyang zeer welwillend. En sommige van zijn adviseurs zijn, uh, zitten liever in Pyongyang dan in Washington. Dus dat maakt wel alles uit, inderdaad. Ja, um, toch, toch zeg je dat je niet verwacht dat Noord-Korea werkelijk bereid is... om afstand te doen van uh, dat kernwapenarsenaal. Um, waar zit je aarzeling? En waar zouden gesprekken dan over kunnen gaan? Ja, het zou eventueel denk ik euh, op zijn best kunnen gaan... over het bevriezen van het huidige kernwapenarsenaal. En als Amerika heel veel geluk heeft, een kleine reductie... maar dat zal het ook wel zijn. Noord-Korea is altijd heel duidelijk geweest naar binnen en naar buiten toe... dat kernwapens um, belangrijk zijn... of cruciaal zijn om te overleven. Ze hebben gezien wat er is gebeurd in Libië... waar Gaddafi zijn kernwapens heeft afgestaan. Ze hebben gezien wat er is gebeurd in Irak. En ze zien datzelfde gebeuren in, um, in Noord-Korea... als ze geen kernwapens hebben om zichzelf te verdedigen. Hmm. En... Ik denk dat ze daar ook nog eens gelijk in hebben. Ze hebben deze wapens nu nodig. Het is nu een zo gespannen toestand geworden. Daar hebben ze zelf natuurlijk veel aan bijgedragen. Dat ze zichzelf veilig moeten kunnen houden. Dus ik denk... Ik kan eigenlijk geen scenario voorstellen... waarin dit noord koreaanse leiderschap... de kernwapens durft op te geven. Ook niet een scenario na onderhandelingen. Want ze hebben gezegd van... oké, we willen gaan praten. En dan zullen we in de tussentijd... geen raketproeven meer doen. En dan... Leggen we, leggen we het onderzoek stil, maar dan hebben ze natuurlijk wel al wat ze nu, wat ze nu hebben. Het zou ook kun zo kunnen zijn dat ze, dat ze uh, merken dat het Trump ernst is. Dat hij met de vuist op tafel slaat als hij vindt dat hij dat moet doen. Dat, hij, dat de sancties echt gaan werken. En dat ze uh, misschien op een andere manier eieren voor hun geld kiezen. Om, omdat dit ook niet vol te houden is. Nee, dat klopt. Kijk, je kan het niet uitsluiten. Ik, ik neig daar op dit moment niet naar om dat te denken. Maar ik, je kan het zeker niet uitsluiten. Hm. En wellicht dat... Um en ik hoop ook eigenlijk dat je gelijk hebt dat, dat dit inderdaad de uitkomst is. Dat Noord-Korea eieren voor zijn geld kiest. En dat, dat ze een wat productievere relatie krijgt met het land. Maar um, als je ziet wat, uh, wat ze waarschijnlijk gaan eisen in ruil voor opgeven van het kernwapenarsenaal. Of, of in ieder geval het bevriezen alleen al. Mm. Dat is waarschijnlijk de terugtrekking van het Amerikaanse leger van het Koreaanse Schierland uit Zuid-Korea. Dan denk ik niet dat de VS daar akkoord mee zal gaan. Mm. Maar... Dat is wel het soort veiligheidsgarantie waar Noord-Korea aan zit te denken. Misschien zelfs ook uit Japan, las ik ergens. <laughs> ja, nou ja, dat, ja, als ze die eisen op tafel zetten, is het natuurlijk helemaal onmogelijk. Ja. Maar dat, ja, uiteindelijk wel. Want ik denk niet dat per saldo Noord-Korea Noord zoveel veiliger wordt... als de VS uh, alleen uit Zuid-Korea vertrekt. Zouden ze inderdaad ook uit Japan moeten vertrekken. Ja. Maar goed, dat is niet heel realistisch om te eisen, denk ik. Nee, en het is dus eigenlijk ook niet heel goed mogelijk om je voor te stellen welk scenario ze wel genoeg veiligheid zou geven. Want uh, gezien de hele situatie ook tussen de Verenigde Staten en China... Uh, ja. de, het conflict over de Zuid-Chinese zee... zullen de Amerikanen in ieder geval niet hun uh, oorlogsschepen... bijvoorbeeld uit de regio terugtrekken. Ik kan me dat heel moeilijk voorstellen inderdaad dat ze dat willen doen. Dus ja, een, een echte oplossing... Uh, in dat opzicht is er nu niet. Uh, ja. Waar Noord-Korea nu vooral om te doen is... is om uh, de sancties te verlichten. Ja. Helemaal opheffen zal niet lukken. Maar Zuid-Korea heeft al aangegeven... Daar, um toch al positief tegenover te staan. Ja, want dat is natuurlijk al eerder gebeurd, hè? ook in de jaren 90 ja. en begin ja. 2000... Dat er, dat er gepraat werd en dat er uh, een, een uitzicht was op een overeenkomst dat sancties verlicht werden en ondertussen werd er dan hmm. gewoon doorgebouwd... aan dat nucleaire programma, daarom zijn we waar we nu zijn. Ja. Um, de Verenigde Staten hebben voorzichtig gereageerd. Uh, Trump zegt, we, we'll see what happens, dat ja. zegt hij vaker. Um, maar wat, wat voor rol zou hij op dit moment kunnen spelen? Ja, hij kan op dit moment eigenlijk niet zo heel veel doen. Omdat um, Zuid en uh, Noord elkaar toch echt uh, lijken te hebben gevonden. Ook op een persoonlijk niveau. Um, het is allemaal heel snel uh, beklonken. Um, de twee, ja, twee van de meest naaste um, adviseurs van, van, van, uh, van president Moon van zuid korea zijn aan het noorden gestuurd. Mm. Hij, hij staat een beetje aan de zijlijn. Hij kan eigenlijk alleen maar welwillend toekijken en zeggen dat hij bereid is om aan de tafel plaats te nemen... als Noord-Korea inderdaad blijft zeggen dat er over kernwapens kan worden gepraat. En voor ja. de rest, ja, de sancties doorzetten. Dat is denk ik wel belangrijk dat het blijft gebeuren. Nou ja, terwijl de inzet, zeg je net, van Noord-Korea juist is... proberen die sancties van tafel te krijgen of ja. in ieder geval te verlichten. Is dat dan een scenario wat, wat, wat in beeld komt? Zouden Noord-Korea en Zuid-Korea samen een, een zodanig blok kunnen vormen... dat, dat uh, de Verenigde Staten zich daartoe genoodzaakt voelen? Dat zou me niks verbazen. We hebben wel eens de neiging ook om de zuid koreaanse soft power... trouwens ook de hard power te onderschatten... Um, in, in de wereld. En Zuid-Korea kan wel eens heel erg gaan lobbyen om dat te doen. Hm. Dus dat, dat zie ik nog wel gebeuren. En zeker ook omdat de minister van hereniging... Zuid-Koreaanse al een tijdje geleden heeft gezegd... een maand terug of zo voor de Olympische Spelen... dat um, als de sancties in de weg zouden komen te staan... van een productieve relatie tussen Noord- en Zuid-Korea... Zuid-Korea ervoor zal kiezen om de sancties te negeren. Ook al gaat dat tegen de wensen van de VN in. Hm. Dus daar is denk ik op de achtergrond al heel veel over gepraat. Oké, okay, dus uh, tot slot, als van het begin af aan uh, de analyse is geweest... van deze opeens uh, uh, toenaderingspoging van Noord-Korea... om te proberen een wicht te drijven tussen Zuid-Korea en de Verenigde Staten... dan zou je kunnen zeggen dat dat al een heel klein beetje gelukt is? Ja, ik denk wel meer dan een klein beetje. Want Moon heeft een paar dagen geleden al gezegd... dat hij geen partij is in het conflict... maar slechts een bemiddelaar tussen de VS en Noord-Korea. Als je bondgenoot dat hoort zeggen... dan denk ik dat je ja, toch al zorgen moet gaan maken over uh, de vriendschap. Oké. Okay. Hartelijk dank, Remco Breuk. Graag gedaan. Hoe klinkt de stad waar onze correspondenten wonen en werken? Welk geluid is kenmerkend? En welk verhaal haalt nooit het nieuws? Ja, in onze serie Sounds Off laat correspondent Jurian van Eer te horen hoe het klinkt in de Amerikaanse stad Tucson. Vandaag neemt hij ons mee naar een cursus line dancing: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Behind side cross. switches, Walk and shuffle. Turn. shuffle, step and drag. Restart. Stomp. Stomp. Don't Stomp. quarter turn, crossing. half Ik heb het net laten vertellen dat het moeilijkste van line dance is om de patronen te onthouden. Right behind, right and We zijn hier in een Meverik, een bar in Tucson, waar een line dance klas wordt gehouden. Ik kijk nu naar ongeveer 30 senioren toesonens die deze les volgen. De meeste hebben cowboyars aan, een aantal hebben ook een cowboy -hoed op. Dit is echt het zuidwesten, alles ademt hier, Amerikaanse woestijn. Tussen zijn er ook al een aantal jongeren binnengekomen. Met een duim in een spijkerbroek gehaakt hebben ze met een paar pasjes even laten zien dat ze al lang weten hoe het lijnten ze moet. Met een biertje in de hand staan ze nu te wachten tot de les voorbij is, en daarna is het de dansshow van hen. Half up, four left, stop, Heal, toe, heel, toe, heel, heel, heel, toe, heel. Alright. And now is the pass song that we need to dance to. Rock, recover, step back and clap. Step back left, clap, step back right, clap, poster back. Left, together, forward, no clap. Lock, step forward, right, lock, right. Oké? Doe het weer. Wacht op de laart. Mambo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En klaar. Daar waren ze. In Tucson, bij het line dance. U hoorde een bijdrage van correspondent Jurjaan van Eerten. Welkom in de dacha. Welkom in de dacha. En drink met bureau Buitenland op de Russische verkiezingen. Ja, buiten huilen de wolven, binnenknapigen de berkenstammetjes in de kachel en staat de wodka koud. In onze eigen dacha praten we u bij over het Rusland in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 18 maart. President Vladimir Poetin wordt dan herkozen, dat kan ik u nu al verklappen. Maar wel voor de laatste keer, althans volgens de grondwet. Want bij gebrek aan krachtige concurrenten... kan de 65-jarige president zelf bepalen hoe zijn opvolging verloopt. In onze Dacia blikken we vooruit met Hubert Smeets... van kennispodium Raam op Rusland en auteur van het boek De Wraak van Poetin. Goedenavond, Hubert. Goedenavond. Ja, jouw trojka is ergens tussen Omsk en onze Dacia hopeloos vastgelopen... dus we doen het even uh, telefonisch. Um, ja, sorry. Nee, geef niet. De komende jaren moet Poetins uh, moet, uh, partij, het oppermachtige Verenigd Rusland... op zoek naar een andere leider. Toch? Of, of komt er over zes jaar, als Poetins tweede, tweede termijn erop zit... Uh, nog een konijn uit de hoge hoed? Alles is mogelijk, maar ik vind het niet heel veel om te denken dat er een grondwetswijziging aankomt. die Poetin een derde termijn. op één volgende termijn zal geven. Dat is ook in 2008 niet gebeurd. Toen Poetin zijn eerste twee termijnen van vier jaar achter de rug had. Toen heeft hij Medvedev naar voren geschoven. als tussenpaus. Ja. Ik denk eigenlijk dat hij in 2024. dan is hij 24 jaar aan de macht geweest. Ja. Eh, dat de tijd wordt veranderd. Dat hij is hetzelfde die, ook zo ziet. Dan is hij 71 ook, hè? Ja. Ja, bovendien heeft men in Rusland de laatste tijd ook al een aantal keren laten weten... dat Rusland een geciviliseerd land is. Een, hm. een geleide democratie, maar wel een democratie. En dat men dus niet zal, uh, zal grijpen naar putjes zoals in Azerbeidzaan of Oezbekistan of andere Aziatische republieken van de voormalige Sovjet-Unie... waar meer hebben geleid tot eeuwigdurende presidentschappen. Ja, goed. Maar dan moet er dus uh, van nu af aan ook gekeken worden naar uh, de opvolger. Is Rusland daar eigenlijk al mee bezig? Nee, absoluut niet. Rusland is nu bezig... Met de herverkiezing van de grote leider. die vorige week in, het, in de gemeenschappelijke vergadering. om het maar op zijn Nederlands te zeggen. van de twee kamers van het parlement. het Westen ernstig heeft gewaarschuwd. dat Rusland zich zal gaan verdedigen. met een heel nieuw, hypermodern, onoverwinnelijk kernwapenarsenaal. dat is op het ogenblik. het Rusland van hm. 2018. Ja. En heeft Poetin zelf al voorbereidingen getroffen? Heeft hij, heeft hij zich omringd met uh, vertrouwelingen. die misschien potentiële opvolgers zijn? Nou, dat, dat zou je kunnen zeggen. Het is ontzettend moeilijk om in de, om in de hoofden van, het, uh, van de Kremlin-leiders te kijken. Dat is eigenlijk altijd fout als je daar voorspellingen over, over durft te doen. Maar wat opvalt is dat de afgelopen jaar... ...Poetin langzaam maar zeker afscheid genomen heeft... ...van zijn oude getrouwen uit Sint-Petersburg. Mm -hmm. Tot een paar jaar geleden waren alle ministers, hoogambtenaren en staatssecretarissen en partijfunctionarissen uh, min of meer afkomstig uit Sint-Petersburg, waar Poetin zelf ook vandaan komt, mm -hmm. behalve de minister van defensie dat het allemaal Petersburgianen. Dat is de afgelopen jaar, anderhalf, een beetje veranderd. Uh, zijn chef-staf komt niet meer uit Petersburg. Zijn adjunct-chef-staf, dat zijn hele belangrijke functies... net als in de Verenigde Staten, komt ook niet meer uit Petersburg. Uh, zijn oude adjunct-chef-staf heeft hij uh, gepromoveerd... naar het voorzitterschap van de Duma. En dat zou erop kunnen wijzen dat hij bezig is om... Uh, zijn omgeving te verambtelijken, te bureaucratiseren... om te kijken wat voor politieke krachten er loskomen uh, buiten het Kremlin. Oké, okay. en wat zegt dat over het uh, idee dat Poetin zelf over zijn opvolging heeft? En wat voor karakteristieken zou die moeten voldoen? Nou, dat is, dat is ook weer zo'n enigma. Mm. Uh, de, op dit moment zijn de zogenaamde siloviki aan de macht. Dat zijn de mensen. Die een uniform dragen. Uh, leger, uh, geheime dienst, uh, binnenlandse strijdkrachten, uh, politie, rechtelijke macht, openbaar ministerie uh, en uh, geheime dienst zoals ik al zei. Er zijn heel veel geheime diensten in Rusland. En, uh, die vergeet ik bijna, de zogenaamde Nationale Garde. Een, nieuw, een nieuwe uh, krijgsmachteenheid ja. die eigenlijk tot taak heeft om de binnenlandse orde te handhaven. En die heel groot is en zeer machtig kan worden. Uh, die zijn aan de macht. Aan de andere kant uh, is Poetin de afgelopen jaren altijd zich ervan bewust geweest dat hij zonder de wat liberalere krachten de economie niet uh, op orde krijgt. En dat is uh, het evenwicht waarin hij moet balanceren. En het zou best kunnen zijn dat uh, na de verkiezingen, als hij uh, met 70, 75 procent van de stem wordt gekozen over tien dagen, ja. dat er misschien weer wat nieuwe wat liberalere krachten op regeringsposities komen... om te testen of zij in staat zijn erin op te volgen. Oké, okay. maar nu is het, het, uh, het beeld altijd dat uh, Poetin zich omringd heeft met een klein clubje vertrouwelingen... en, en, en dat men uh, ook uit economische overwegingen... en dat dan niet de economie van Rusland... maar meer de economie van Poetin en zijn vertrouwelingen zelf... Uh, probeert die, die macht zo goed mogelijk uh, te bewaken. Hoeveel ruimte heeft hij, denk je, om daar uh, van af te gaan wijken... Uh, na, na, naarmate zijn eigen vertrek nadert? Nou, dat zal, hij zal wel moeten afwijken. Kijk, Rusland wordt door sommigen, ik vind het een heel zwaar woord, maar goed, hmm. um, uh, het is ook niet helemaal onzinnig, een kleptocratie genoemd. Ja, ik dus het wil dat woord niet mensen... gebruiken, maar jij zegt het nee, en, uh, ja. met, met uh, dus, aanhalingstekens, ja. Ja, ja, ik zeg het, het afvitaat, maar je kan wel hmm. zeggen dat zij vertrouwelingen van de politieke macht die ze hebben via Poetin of zelf gebruik maken om persoonlijk rijk te worden. Hmm. Um, dat, dat geldt met name ook voor al die Petersburgers die die nu langzamerhand een beetje naar de achtergrond heeft geduwd. Hè? Ja. Allemaal. Allemaal zijn ze miljonair of miljardair geworden dankzij hun vriendschap en loyaliteit aan Poetin. Dat is zeker het geval. Anderzijds. Um, Rusland is een geciviliseerd land. Daar wonen 150 miljoen mensen, waarvan er 110 miljoen stemgerechtigd zijn. Hm. En. Um dat sociale akkoord, dat sociale contract dat hij twintig jaar geleden bijna gesloten heeft met de bevolking, waarin hij eigenlijk zei, in ruil voor uh, economische groei, lees stijgende olie- en gasprijzen, zal ik jullie leven verbeteren. Dat sociale contract moet hij ook op een, een of andere manier in stand houden. En dat staat nu onder druk, want Rusland verkeert eigenlijk al jaren in recessie. Vorig jaar hebben ze een economische groei behaald van 1,5%. Nou, dat zijn Nederlandse percentages. Daar doen ze het in Rusland niet voor. Dus hij zal zich wel degelijk rekenschap moeten geven van de noodzaak om de middenklasse een beetje perspectief te bieden op een beter leven voor henzelf hmm. en hun kinderen. En dan zal je concessies moeten doen. Oké, okay, dit allemaal gezegd zijnde: want wat, wat voor top drie van uh, kandidaten die nu al in beeld zijn, zou je dan kunnen geven? Nou, een van de kandidaten die vaak genoemd is, hoewel de laatste tijd wat minder. Dat is de voorzitter van het parlement. Die noemde ik al even, Walodin. Uh, dat is een, een bureaucraat. Die komt niet uit Petersburg, maar uit uh, Oerjanotsk, de, de geboortestad van Lening, aan de Wolgat. Uh, die is nu uh, ja, geparkeerd in het parlement. En daar zou hij, dat is het verhaal, moeten laten zien dat hij zijn eigen machtsbasis kan opbouwen. Die hij vervolgens zou kunnen benutten als president. Hm. Dat is een van de kandidaten. Een andere kandidaat, die ook wel. Dat is maar die vind ik niet zo ontzettend plausibel. Dat is de allermachtigste staatskapitalist van Rusland. Igor Sechin, de, de directeur... van het staatsoliebedrijf Rosneft. Um, die man is ongelooflijk machtig. Komt uit de FSB, KGB. Ja. En alles wat hij... Alles wat hij tot nu toe heeft gewild... wordt ook gedaan. Uh, recentelijk nog... Uh, de arrestatie en veroordeling... tot acht jaar van de minister... van Economische Zaken. Die hij zelf... 2 miljoen uh, dollar... als steekpenning in de hand had geschoven... om vervolgens um, de ontvangen ervan te laten arresteren. Die wordt ook genoemd. Ik vind dat niet plausibel. Mm -hmm. um, maar dat zijn de twee kandidaten die vaak genoemd worden. Ja. Um, en dan de vraag, je noemt uh, die, die 150 miljoen Russen... Uh, dat, dat uh, beschaafde land, um, waarvan ja, de analyse toch is... dat op het ogenblik, uh, al was het maar omdat die rust en stabiliteit brengt... de overgrote meerderheid nog steeds gewoon achter Poetin staat... Um, zitten die Russen straks op een nieuw soort Poetin te wachten? Ja, dat denk ik wel. Um, er is nu een hele generatie... Uh, van, je hoorde zeggen, jonge twintigers... Uh -huh. die nooit een andere president hebben meegemaakt dan Poetin. En die beginnen zo langzamerhand hun buik vol te krijgen... Uh, van deze, je zou kunnen zeggen, kaskade van dezelfde figuren... die steeds maar weer op de televisie voorbij komt in het acht uur journal Dat is ook de generatie die een hele persoonlijke strategie ontwikkelt... namelijk eigenlijk alleen maar het... Uh, individuele belangen vooropstellen. En een van de belangen uh, die vooropgesteld wordt... is bijvoorbeeld uw geluk beproeven in het buitenland. Hm. De brain grain uit Rusland is niet ontzettend spectaculair... maar wel gestalig. Uh, tienduizenden mensen vertrekken elk jaar... dat zijn hooggekwalificeerde, goed opgeleide mensen... vertrekken bijvoorbeeld naar de Westerse Ronde... Uh, in Europa of de Verenigde Staten... om daar alles maar tijdelijk te werken voor goed geld en ook even in een wat andere frisse lucht te verkeren. En dat ja. moet te denken geven, want Poetin weet heel goed... dat de afhankelijkheid van een groot deel van de wereld, zeker van Europa... van olie en gas de komende tien jaar alleen maar minder zal worden. En dat dus, ja zeggen, het breekijzer dat Rusland heeft... Een, ook geringer wordt. Ja, Maar goed, je, je, je zegt, die jonge generatie... van wie je misschien zou kunnen verwachten dat ze een, een, uh, een, een ander soort wind gaan laten waaien... die zijn te veel... Ik zeg het in mijn eigen woorden, met zichzelf bezig. Dus daar moet je het niet van verwachten. Nou, ik zou ze zo, anders willen zeggen. Die zijn niets met de politiek bezig. Nee. En dat is denk ik wel het kenmerk voor de hele generatie. Overal in de post-industriele wereld. Ook in Nederland. Ja. En dat maakt, en dat maakt zou, zou je kunnen zeggen... dat um, er wel eens een stabiele, wel eens stabiele basis is voor het huidige regime. Even voor de goede orde. Meer dan 40 miljoen mensen in Rusland zijn gepensioneerd. Mm -hmm. De gepensioneerden hebben de afgelopen 15 jaar... enorm geprofiteerd van het regime ...en van de hogere olie- en gasprijzen. Dus die heeft hij in zijn zak. Maar wat daar zeg maar onder de 40 gebeurt... ...dat weet hij niet. En dat is ook de reden waarom hij zo bang is voor die Navalny. Die uh, uh, strijder die op gezette tijden oproept tot straatdemonstraties... ...die soms groot succes hebben. Ja. Niet alleen in Moskou, maar in het hele land. Uh, dat is een soort van sluimerende veenbrand. die uh, men, denk ik binnen de FSB en ook binnen het Kremlin... niet helemaal kan beoordelen en waar men bang voor is. Ja. En even uh, kort tot slot nog, er is ook een ander scenario... namelijk dat uh, Poetin er niet in slaagt... om zijn opvolging ordelijk te laten verlopen... en dat daarna de grote chaos uitbreekt. Ja, dat is de, de, de, de, de, de hypothese waar de gemiddelde Rus... al sinds uh, de grote dichter Alexander Pushkin doodsbang voor is. Pushkin heeft ook ooit geschreven dat als de Russische woede... Uh, tot uitbarsting komt in een, uh, in een opstand... dan is dat altijd een gruwelijk oproer... wat alleen maar schade aanricht, en niks opbouwt. Uh, daar profiteert Poetin ook van, van die angst. Uh, maar het is zeker een, een scenario wat uh, binnen het Kremlin... als een, als een angstbeeld uh, en een zwaard van dame Boven het hoofd hangt en dan zullen we alles aan doen om dat te voorkomen. En dat is misschien een van de redenen waarom sommigen zelfs denken dat voor het eerst in de Russische geschiedenis in zo'n geval het Russische leger misschien wel eens een rol kan. ...gaan spelen, omdat de Russische krijgsmacht echt boven elke twijfel verheven is... Hmm. ...en nog nooit uh, zich de politiek heeft gecommitteerd... ...en daarom misschien dat één keer in de geschiedenis van Rusland zou kunnen gaan doen. Maar dat zijn allemaal wilde fantasieën, ja. die ik op dit moment nog veel te voorbarig ja. vind. Oké. Okay. Hartelijk bedankt, Hubert Smeets. En uh, goede reis verder terug naar huis van Raam op Rusland en auteur van het boek De wraak van Poetin. En dit was ook Bureau Buitenland voor vandaag. Zometeen Kunststof, maar nu eerst het NOS Nieuws. NTO Radio 1. De Internationale Atletiek Federatie IAAF denkt erover Rusland voorgoed uit te sluiten vanwege zijn dopingverleden. Volgens de IAAF heeft Rusland nog steeds niet alle vereiste hervormingen doorgevoerd nadat in 2015 aan het licht was gekomen dat de staat een dopingprogramma aanstuurde. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de schorsing van Rusland wel inmiddels opgeheven. Minister van Financiën Hoekstra ziet af van zijn plan om flitshandelaren recht te geven op een hogere bonus. Hoekstra wilde dat omdat hij bang is dat die handelaren anders naar het buitenland vertrekken. De Kamer houdt vast aan de regel dat een bonus niet hoger mag zijn dan 20% van het salaris en wil geen uitzondering maken. De hoge bonussen worden voorlopig wel gedoogd. Bij de ramp met een Russisch vrachtvliegtuig in het westen van Syrië... zijn 39 mensen om het leven gekomen. Het toestel startte vlak voor de landing neer. Waarschijnlijk was er een technisch mankement. Aan boord waren volgens Moskou burgers, geen militairen. En de Go-Ahead Eagles-aanhangers Go Eagles die afgelopen zondag spelers van de Graafschap en Stewards aanvielen... krijgen een levenslang stadionverbod van de club. En die wil in samenwerking met de KVB ook regelen dat de relschoppers... uit alle andere Nederlandse stadions worden geweerd. KNVB Verkeersinformatie. Nog altijd vertraging op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Bij wouden 8 kilometer. Er zit een gaten in de weg, de linkerrijfstrook is dicht... vertraging daar zo'n drie kwartier. En na een ongeluk op de A27 van Almere naar Gorkum... bij Knop het Lunette drie kilometer... ook daar is de linkerrijfstrook afgesloten... en de vertraging nog een kwartier. Mijn mooiste woord? Kroket. Met CQ, dan smaakt die lekkerder. Ik ben Adriaan van Dis. Als schrijver hou ik van taal. U ook? Lees dan Onze Taal, het taaltijdschrift van Nederland. Word lid, Onze Taal.nl Vanavond in de Monitor. Ongepast gedrag op de werkvloer. zeer er mooi uit vandaag en toen heb ik in één keer uitgescholden voor mooi. Hoe goed zijn werknemers beschermd tegen seksuele intimidatie en pesten? Er is geen beleid voor. Het is jouw verhaal tegenover dat van hun en dat verlies je. De Monitor, om vijf voor half tien bij de Karo en op NPO 2.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 Je hebt nog vier dagen om een staaslot te kopen. De tiende kan het gebeuren. Staatsloterij. Speel bewust 18+. Plus. NPO Radio 1. NTR. Dames en heren, goedenavond. Onze gast is een zeer gekende Antwerpse schilder en dichter... die met een schitterende chroniek komt van ruim 500 pagina's... een amalgaam van beschouwingen, mijmeringen, historische gebeurtenissen... dagboekaantekeningen en reisreportages... opgetekend op het canvas van de tijd. Radeloos geluk. Hier is Jan van Riet. Tof. Uw presentator is... Jelly Brouwer. Radeloos geluk, Jan van Riet, dat bestaat. Uh, ik heb het ontdekt, ja. Ja, wanneer? Um, toen ik een... Uh, het, het is cadeau gedaan door een acteur die ik ontmoette... en die me vertelde in een opwelling... mijn geluk maakt me radeloos. En nadien vertelde hij mij wat hem allemaal overkwam. En dat hij niet goed wist wat daarmee te doen. Wat daarmee aan te vangen. Dus er zijn mensen die blijkbaar slachtoffer worden... van een overmaat van geluk. Ja. Maar, het uh, feit dat jij het boek deze titel hebt gegeven... zegt ook iets over jouw radeloosheid wat betreft jouw geluk. Ja, maar het, het is natuurlijk een dubbele bodem in die titel. En, uh, omdat in het boek... Uh, uh, er komt ook nog wel heel wat uh, ellende in. Die mens, de sores die mensen overkomt of is overkomen... wanneer ze bijvoorbeeld in het, wat dat we vroeger noemden, het Oostblok leefden. Uh -huh. En ik heb daar heel wat mensen gekend die voor een ideaal zijn opgekomen. Je komt uit een communistisch uh -huh. nest. Ja, dat klopt. En uh, ik heb dus mensen ontmoet die uh, tijdens de oorlog in kampen hebben gezeten... Uh -huh. Um, omdat ze waren opgepakt uh, in het verzet en voor hun communistisch ideaal. En die toen ze to hebben overleefd en terug naar hun land van herkomst gingen. Bijvoorbeeld naar Tsjechoslowakije. Daar niet zo geweldig uh, met open armen zijn ontvangen. En in de periode van het Stalinisme waren zij opnieuw slachtoffer. Dus uh, hun radeloosheid had te maken met het feit... dat hun ideaal hun eigenlijk had verraden. Ja. En dat zij opnieuw slachtoffer werden van hun ideaal. Een titel met een dubbele bodem. Ja. Trouwens ook jouw eigen familie. Sterker nog, je, je ouders, je oom, je grootouders uh, zaten in kampen. Uh, mijn vader en mijn moeder... die. Uh, waren in het verzet. Mm -hmm. uh, maar ze kenden elkaar nog niet op dat moment. Ze hadden ook uh, een verschillende achtergrond. En mijn vader is uh, op de duur, na heel veel omzwervingen, is hij uh, beland in het kamp van Madhuizen. Uh, waar hij dan uh, een beschermde positie heeft gekregen vanwege de, de, de belangrijke uh, invloed van de communistische Parallele organisatie in zo'n kamp. Ja. En hij is. Uh, op den duur heeft men hem kunnen plaatsen in het, uh, het kamporkest. Er was een soort symfonisch uh, orkest in het kamp van Matthuizen. En dat was natuurlijk een heel geprivilegeerde positie. Uh, hij, hij kreeg dan ook een. een, een, een ik zal het maar zeggen, een baan. <lacht> en, hij werd te werk gesteld in de SS-keuken. En daar kon hij, uh, was zijn taak om voedsel te bedelen. Zij speelde en in het orkest ja. en hij uh, werkte ja, in de keuken. Ja, dus uh, de, zijn, zijn job was in de keuken. En maar af dat uh, orkest repeteerde en er waren momenten... Bijvoorbeeld uh, wanneer een grote, uh, een hoge oom is... Zoals Himmler het kamp bezocht, dan moesten ze een, een, een paar deuntjes uh, spelen. En je vader speelde viool toch? En die speelde ja. viool in het, uh, in het orkest, ja. ja. En... Um, op het einde van de oorlog is er een transport geweest van vrouwen die uh, van het kamp van Ravensbrück kwamen uh, dat is dan 900 kilometer in het noorden dus in de buurt van, uh, van Berlijn mm -hmm. en die werden dan getransporteerd naar Oostenrijk en uh, zo heeft mijn vader uh, mijn moeder leren kennen op het moment dat hij brood moest brengen aan, uh, in het vrouwenlager en hij, en hij die uh, Nederlandse of die Antwerpse klanken hoorden onder die vrouwen... En, en op den duur aan de praat is geraakt... en een afspraak heeft gemaakt van stel dat we dit halen, dat we dit redden... dan uh, proberen we toch elkaar of elkaar na de oorlog te treffen. Ja. En, dat en is dan hier tegenover mij zit nu het gevolg. Ik ben het gevolg van uh, een, een tragische ontmoeting, ja. ja, ja. Uh, dit staat onder andere beschreven in uh, het vuistdikke boek... dat je hebt geschreven, Radeloos Geluk, zo heet het dus. Titel met een uh, dubbele bodem. Uh, het is niet alleen maar een autobiografie, dat is het ook... maar uh, het is nog veel meer dan dat... Uh, je wisselt veel met elkaar af... maar je beschrijft ook uh, vriendschappen die je onderhoudt. Onder andere met, uh, met Remco Kampert. En Speciaal voor hem wil ik het nu even hebben... omdat daar net in het nieuws is gebracht... dat hij is gestopt met schrijven. Dat meldt de bezige bij, zijn uitgeverij. Ja. Ook jouw uitgeverij, Hollandse Diep trouwens. Ik vergis me, Robert Ammerlaan. <laughs> um, uh, ik, ik kom van de bezige bij. Je, je komt van de bezige bij. <laughs> Uh, um, wist je het al dat hij ging stoppen met schrijven? Uh, nee, het is voor mij ook nieuws. Ik zag natuurlijk wel vorige week in de Volkskrant... dat zijn stukken niet in stond. En ik, ik dacht misschien heeft hij een gripje of zo. Uh -huh. Maar ik verneem het nu ook. Uh -huh. ja. Het is niet zo dat jullie heel veel contact met elkaar hebben? Uh, de laatste tijd ook iets minder. Ik, ik beschrijf het ook in het boek... Uh -huh. dat ik uh, mijn pudeur naar Remco toe... Uh, die, die er altijd is geweest... Het is een van de allereerste schrijvers die ik mocht ontmoeten. 1966 was ja, het, hè? Ja, absoluut. Ik, was toen een, een stud ik studeerde toen... Uh, ik zat op de middelbare school. En je kent het klassieke verhaal... Een bewonderaar belt aan bij de bewonderde schrijver... Ja. om een stukje voor de schoolkrant te, te plegen. En hij heeft me toen zo vriendelijk ontvangen. En die, die, die genegenheid is... Uh, gebleven tot, tot vandaag. Jullie zijn contact blijven houden? Ja, absoluut. Ja, ja. Ja, ja. En wat herinner je daarvan dat je daar aanbelde? Hoe spannend was dat? Het is Want heel... jij bent nu 70, Remco Kampert is 88. Mm -hmm. Dus dat scheelde 18 jaar. Ja. Middelbare scholier, belt aan. Ja. Uh, ik, ik herinner me het huis. Het was een, een, een toch behoorlijk indrukwekkend in Antwerpen, maar in Antwerpen staan veel van die dat soort huizen. de pan, ja. En, uh, en ik herinner me eigenlijk uh, vooral lichte kamers. Ja. Dat is, ik heb een visuele herinnering aan, aan, aan die, die ontmoeting. Uh, en, en er is ook nog een concrete herinnering. Ik, want Remco heeft me toen uh, een, een aantal gedichten gegeven... ...op een heel dun doorslagpapier... Of blauw, blauw doorslagpapier. En die heb ik nog altijd, die, die, die gedichten. Ook dat beschrijf je. Ja, ja. ja, ja, ja. Er is trouwens niet alleen een, een geschreven boek van jou uitgekomen, ook nog een, een, een prachtig. Uh, ja, een catalogus, het is meer dan een catalogus, toch het is een, een weerslag van een grote expositie die binnenkort ja, wordt uh, geopend. Dat is een catalogus voor ja. mij. Ja, ja okay. een heel mooi boek, Exfoto, zo, zo heet mm -hmm. het. En daarin staat ook een, een uh, schilderij dat je maakte van, uh, van Remco Kampert. Mm -hmm. Ik dacht eerst dat, dat het een moment is waarop hij applaus in ontvangst neemt. Maar dat is geloof ik niet zo. Hè? Kun je het beschrijven, wat, wat het uh, behelst, dit uh, beeld? Het is een heel uh, broze, breekbare kampert... die uh, net een, uh, een, een reden heeft gehouden waar hij Hugo Klaas heel denkt. Het is dus uh, het afscheid van Remco... Uh, tijdens de begrafenisceremonie van Hugo Klaas. En waarom koos je voor dit beeld omdat ik. Uh, ik was er heel nauw bij betrokken bij die, uh, die plechtigheid. Mm -hmm. Want ik heb. Uh, de organisatie van die plechtigheid op mij genomen. Hugo Klaus was een goede vriend. Hij was een heel goede vriend Ook van mij. Over hem schrijf je veel. Ja, in ja de en dus ik heb uh, onder andere de. de... Uh, het, uh, het scènebeeld ontworpen, enzovoort, enzovoort. En uh, tot in de details... Uh, en de kist, waar de kist, je de ontzettende enzovoort. zorgen ja, over ja, maakte, ja. schrijf je ja, in het boek. Ja, op de duur word, word je echt nerveus van alles wat kan fout gaan <laughs> Vooral omdat het ineens bleek dat het rechtstreeks op televisie ging... en dat het een nationaal uh, evenement werd. Uh, wat ik niet had verwacht uh, toen ik... Uh, aan die klus begon. Um, maar dan de, het moment dat uh, Remco uh, groette op de scène... dat is iets dat me steeds is bijgebleven. Ik vond dat een ongelooflijk ontroerend uh, ogenblik. Ja. En dan helpt dat visuele geheugen dus heel erg goed. Dan ja. is dat het beeld dat uh, bij ja. je blijft. Ja, je probeert dat dan uh, vast te houden... en opnieuw vorm te geven in een schilderij. Ja, ja, het is een ontzettend mooi beeld, vind ik. Goed, um, de tegel ligt daar. En er staat één woord op, maar straks uh, horen we het gekras van ja. uh, de, de hele zin. Um, luisteraars kunnen zich mengen in ons gesprek. Heel graag zelfs via Twitter bijvoorbeeld. Hashtag Radio Kunststof. Of stuur gewoon een mail naar kunstof.ntr.nl. En uh, ik meld ook nog maar even dat we 24 uur per dag te beluisteren zijn via de podcast. Jan van Riet is uh, 70 jaar. Nog maar net geworden. 21 februari was, uh, was mm -hmm. het feest. In Praag. Heb je het gevierd? Uh, ik heb het met uh, Simone, mijn vrouw, uh, gevierd. Uh, mm, uh, maar uh, het was een heel bijzondere week in, in, in Praag. Ik, uh, ik, voor dit, ik ik hechtte niet zo enorm veel belang, particulier belang aan die, die, die datum. Mm -hmm. Maar Praag was wel voor mij bijzonder om daar te zijn... omdat ik zoveel herinneringen heb. Uh, al vijftig jaar draag ik die stad mee. Omdat je uh, ouders je altijd meesleept naar het Oostblok? Ja. En omdat wij dan ook heel veel vrienden hadden in, het, uh, in Praag... In, mm -hmm. in alle geledingen van de maatschappij, laat het me zo zeggen... En ook omdat er nu vorige week een tentoonstelling openging, een, een retrospectieve tentoonstelling van een, een belangrijke uh, Tsjechisch kunstenaar, Pravoslav Sovák, iemand die ik heb leren kennen in 1964. Uh, ik ontdekte zijn werk in een galerie in Praag en dat uh, frappeerde me. En ik heb die man toen opgezocht. En het merkwaardig is dat je zo'n ontmoeting hebt en dat je... Zoveel jaar later nog altijd bevriend bent. Hij is nu 92 en hij, Echt waar? hij heeft nu voor de eerste keer sinds uh, hij gevlucht is in 68 uh -huh. toen de Sovjets zijn binnengevallen. heeft hij terug een grote museumtentoonstelling in, in zijn geboorteland, waar hij niet meer woont. Hij woont in Zwitserland. En ja. daar kon je dus bij zijn op jouw 70ste verjaardag ja. en hij... Ja, ik vond dat, uh, een, ik vond dat uh, een merkwaardige samenloop ja. van omstandigheden. To, to, hij komt trouwens ook uh, veelvuldig in, uh, in je boek voor. Ja, het is iemand waar ik enorm veel heb aan gehad. Ik, ik beschouw me als een soort mentor. Mm -hmm. Die die me heeft uh, op het pad gezet in mijn, in, mijn, in mijn carrière. Van de beeldende kunst. Ja, ja. Want je bent een, een dubbeltalent. Hè? In Nederland niet heel bekend, maar des te bekender... Bij onze zuidenburen. Daar geldt je als een van de belangrijke uh, kunstenaars van, uh, van mm -hmm. dit moment. Uh, dus je verjaardag werd daar ook uh, groot gevierd. Je bent uh, een dubbeltalent, zowel schilder als schrijver. Dichter eigenlijk. Mm -hmm. Maar uh, met dit boek, Radeloos Geluk, toch ook wel degelijk uh, uh, schrijver. Um, je begint ieder hoofdstuk. Ik zei, ja, Joost Prinsen noemde het net een Amalgaan. Mm -hmm. Het is een, een, een heel dik boek, totaal niet chronologisch. We springen van je jeugdjaren naar nu, mm -hmm. van 1972 naar de jaren 80. Het is heel veel en dus niet alleen maar autobiografisch. Wat, wat had je voor ogen? Ik had niks voor ogen. Ik je be begon maar. Ik begon op een, laten ja, we zeggen, ik noem het een verloren moment: dat ik niet schilderde. En dat ik uh, de aandrang uh, had om, uh, om een stuk te schrijven. Ik dacht dat het ging over de schedel van Descartes. Ik had iets, iets gelezen in een Frans of een Duitse krant. En ik wilde daar commentaar op leveren. Maar een commentaar dat ik dan ook weer op mezelf kon enten. Dus het, uh, het, is, het, het zijn altijd dingen die ik op mezelf betrek. Mm -hmm. en, uh, Je stelt jezelf veel vragen. Ja. <laughs> en, um, maar dan heb ik zo dat een tijd laten liggen want uh -huh. ik heb een paar stukken geschreven maar vond eigenlijk geen geen, geen aanleiding of zag niet hoe, hoe dat ik daar uh, mee moest omgaan uh -huh. ik, uh, ik uh, zag geen constructie, geen project uh, en dan, uh, dan is het een tijd blijven sluimeren ik ben er waren ook dwingender dingen, schilderen enzovoort. En, uh, en als ik schreef, dan uh, was het eerder poëzie. Tot uh, enkele jaren terug, uh, ik met Robert Ammerlaan over een mogelijk project. De uitgever. Ja. Uh -huh. En uh, dat ik een aantal pagina's heb laten lezen. En dat uh, Robert dat uh, voldoende interessant vond om om mij op de schouders te kloppen en te zeggen, doe zo voort. Ja, om het uh, start zijn te geven. Ja. En uh, wat hier nu uh, voor ons ligt... is dus een, een, een grote hoeveelheid van teksten... die, uh, die, die meanderen, zou je mm -hmm. kunnen zeggen. Uh, van de trivialiteiten van de dag... tot en met de ontmoeting van uh, jouw ouders in het kamp Mauthausen... Mm -hmm. wat je net uh, beschreef. Uh, er zit ook veel zelfspot uh, in, uh, zelfrelativering. Mm -hmm. En ik had je gevraagd of je één stukje uh, zou willen voorlezen... over jouw generatie gaat dat uh -huh. stukje. Ja, het, het, het is een stukje dat ik... Een, een van de weinige stukjes die ook nog een soort titel hebben. Uh, dus het heet Zelfbeklag. Ja. Babyboomer, schuldige generatie. Slordig omgesprongen met het maatschappelijke beheer. Sjoemelaar met de ecologische inventaris arrogante potverteerder, luchthartig de rijkdom van een ganse planeet verkwanseld gedreven door een hoogst egoïstisch wereldbeeld veel te rijk, woont onverantwoord ruim blijkt bovendien te gezond en geniet van een te lang rekbaar leven zijn voetafdruk op die op de aarde weegt wil continu gepamperd worden zelfs tot in de kuil maar eerst nog naar de mas in de Provence. Ontslakken op de Veluwe. Mediteren op een rolmatje. Namaste. Uiteindelijk tikt de plasklok. Wordt de afscheidscocktail geserveerd. Zelfs dat houden we gezellig. Wellnessvlucht naar de overgang. Naar het grote niets. Niemand die daarboven zijn geruste zieltje verlangt. Het godsbeeld heeft hij opgesoupeerd. Zo dat lucht op. Het lucht op. Ja. Deze tekst. Hij hakt erin. Ja. Ik, het, is, het is het beeld dat, uh, dat mijn generatie uh, voorgespiegeld krijgt. Dus van uh, dit hebben jullie ervan gemaakt. Mm -hmm. uh, dus ik heb het overgenomen. Uh, het is niet hoe je het zelf voelt. Uh, ik me verplicht me het uh, zo te voelen. Mm -hmm. Ik... ik, uh, ik ik krijg heel wat verwijten naar mijn kop de laatste tijd. Oh ja, van mij? Uh, dus uh, er wordt ook gezegd van... Nee, nee, ja, maar je hebt de planeet hertekend. Uh, je hebt de grenzen hertekend. Uh, je hebt geschommeld met, met, met, het, met de, de, de structuren... Uh, met de continenten enzovoort. enzovoort. Uh -huh. Dus ik krijg het allemaal op mijn bord. Ja, en dat is moeilijk? Uh, ik weet niet of het redelijk is. Ik betwijfel het. Geef eens antwoord... Nee, ik heb nog vorige week gezegd van... Uh, uh, ik, ben niet, ik voel me niet verantwoordelijk voor de misdaden van Leopold II... die uh, in Congo tekeer -te is gegaan. Mm -hmm. Ik vind dat men als men vandaag moet gaan aankloppen... bij de grote, grote conglomeraten die dat doen... maar niet bij de, de onnozele kleine... Uh, een witte oude burger... die in zijn atelier zit te verven. Hm. En uh, dan doel je op al die bedrijven... die uh, de Afrikaanse landen uitmelken. Ik vind uh, dat men... Uh, op, uh, die op hun stoep moet gaan vegen. En, en Het zijn niet alleen die, be uh, die uh, bedrijven... maar ik, ik, ik vind ook de, de, de corrupte potentaten... Mm -hmm. die daar aan de macht zijn... en die... Die uh, bedrijven misschien ook aan de markt houden. Maar als ik uh, dit, dit stukje dat je net voorlas. Uh, uh, uh, aankondig als, uh, als uh, zelfspot of zelfrelativering. dan zit ik er dus naast. Nee, maar de twee zitten erin. Uh -huh. ik, ik constateer. Uh, wat, wat dat er gebeurd is. wat dat we ervan gemaakt hebben. Langs de andere kant. zie ik ook. Een, een, een, uh, hoor ik een hele hoop geroep. En. en, uh, en en zie ik allemaal vermanende vingers die ik uh, onterecht ook vind. Het is, een, het is een soort dubbelzinnige houding die ik heb. En ik ervaar ook heel veel van die verwijten die ik dan heb overgenomen. Die ik me eigen heb gemaakt. Welke bijvoorbeeld? Uh, die ik dan net heb geschreven. Mm -hmm. beschreven. Mm -hmm. uh, maar die, het is ook een soort attitude van een, een geuzennaam die je neemt. Je... je je gaat bijna pronken met die verwijten. Ja. Maar dat ik denk dat het ook een vorm is van zelfbescherming. Omdat ik veel van die verwijten onterecht vind. Uh, knak was het, geloof ik. Uh, een bekend Vlaamse tijdschrift. Dat schreef over het boek dat je daarin een gevecht aangaat... met de demonen uit een onvoltoord verleden. Mm -hmm. Zie je dat zelf ook zo? Uh, dus, dus, dus, er zijn... Uh, ...onverwerkte... ...sentimenten, denk ik. Van, uh, je hebt geloofd... Uh, ...zoals ik toch... Uh, ...dat het allemaal beter zou worden. Ik kom uit een generatie... ...van, van 68... ...jaren 70. Mm -hmm. En er was een perspectief dat zich aanbood. En... ...ik vind dat er weinig is... ...van terechtgekomen. En... Dat zijn dan de vragen die ik me stel van uh, wat nu, waar gaan we naartoe, wat laat, ik, wat laat mijn generatie achter? Dus dat klopt dan wel met die verwijten. Ja, ja. Uh, dus dat is de, de betrokkenheid die je voelt voor, voor de komende generaties. Maar je vindt het prettiger om jezelf die vraag te stellen dan dat anderen verwijten gaan... Uh... Ja, omdat ik, omdat ik, uh, ik vind dat, dat het nogal makkelijk wordt geschreven tegenwoordig. Uh -huh. Uh, dat, er weinig, dat er te weinig bezinning is. En dat men te snel op, uh, op uh, hoge poten gaat staan. Het perspectief dat je had en waar je ook mee bent grootgebracht... waar we het net al even over hadden, was het, uh, het communisme. Kun je schetsen hoe... hoe uh, want er is nog niet zo heel lang geleden, een uh, paar weken geleden... een uh, boek uitgekomen van Jolanda Withuis... bekende Nederlandse uh, historica... Mm -hmm. Uh, heeft een biografie geschreven over haar uh, communistische vader... waarin ze uh, echt heel trieste beschrijvingen ook mm. heeft van haar jeugd... en mm. hoe ze uh, veel niet vierde... en dat communisme mm. altijd op de achtergrond, op de voorgrond stond. Mm. Is dat het milieu waar jij ook uit Bij mij minder, want mijn vader bijvoorbeeld die heeft het... Communisme, het officiële communisme afgezworen toen de Russen Hongarije zijn binnengevallen. De, pra, de, de, homo, de opstand in Hongarije, Boedapest, uh -huh. dus in 1956. Maar dat nam niet weg dat hij toch altijd uh, uh, bleef vergoelijken wat er in het Oostblok gebeurde. Ja, dat bleef uh, hij doen? Ja, absoluut. En ik herinner me nog toen de Berlijnse muur werd opgetrokken dat dat uh, eigenlijk een terechte zaak was. Want dat was eigenlijk om de DDR te beschermen... tegen de, de agressie van het Westen. En, maar ik vond uh, dat ondanks al die sympathieën... een ja, hele hoop dingen niet meer kon blijven volhouden. Vooral toen ik uh, kennis uh, nam van wat, dat, wat, dat, wat dat we daarnet zijn toen de uitzending begon waar dat we het over hadden, dat is wat er veel communistische militanten overkwam, die uit de kampen zijn teruggekeerd. Uh -huh. En die dan slachtoffer zijn geworden van het stalinisme. Gewoon omdat ze in de weg liepen. Omdat yes. er anderen al de plek hadden ingenomen. En dan begon men heel vreemde argumenten te, te fabrikeren te, te, te en... Uh, uh, dan, dan hadden dan jullie waren... daar gesprekken over, jij en je vader? Uh, Hoe ging dat? Ja, uh, hij stelde dan ook vragen aan, aan zijn vrienden in het Oostblok. Van, uh, wat is er met die gebeurd en wat was er met die gebeurd? En dan kreeg hij altijd die officiële antwoorden... van, uh, van de complotten die er uh, gesmeed werden. Mm -hmm. uh, ik denk maar aan de affaire van Slansky enzovoort. Mm -hmm. dus, uh, men zag allerlei samenzweringen, maar die waren dat is mijn interpretatie. Gewoon mm -hmm. om het eigen hachje te redden, de eigen positie te, te versterken. En er zijn, heel veel van die mensen zijn dan ook uh, uh, geliquideerd, zijn terechtgesteld. Sommigen sommige hebben de kans gekregen om uh, in ballingschap te gaan. Uh, maar hoe binnen die kring van, van uh, oud-politieke gevangenen, leefde dan toch wel die, uh, die tegenstelling van, van, van zij die aan de macht waren... en, en die hun, hun vroegere makkers hebben veroordeeld. En als, als je dat ervaart en als je daar getuige van bent... dan begin je toch wel te twijfelen aan de, aan de recht, geaardheid van, van zo'n systeem. Mm -hmm. uh, je bent erin gemarineerd, hier ben ja. je mee opgegroeid. Ja. En uh, jullie reisden regelmatig ja. af naar het Oostblok... waar de hele tijd aan de hand was. Ja, en je was ja, jong. En, en ik, ik, ik kwam in contact met, met de nomenclatura. Ik, ik ontmoette ministers, et cetera, et cetera. Oh, ja. ja. En ik verbleef op het, in het presidentieel paleis in Praag. Want mijn vader was een boezemvriend van uh, president Novotny. Dus uh, ik, kwam, ik was daar, uh, laten we zeggen, kind aan huis. Het is bijna acht uur. Dat betekent dat we even gaan luisteren naar het uh, nieuws. Jan van Riet. En daarna spreken we verder over uh, je boek. En ook over over, uh, wanneer jouw tekentalent voor het eerst werd ontdekt, hm. en wat dat te maken heeft met de Belgische bijdrage aan het Eurovisie Songfestival van 1959. Hm. NPO Radio 1.